Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mogelijk komen er veel meer Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland. Het kabinet is nu zo'n 50.000 opvangplekken aan het regelen, maar houdt er rekening mee dat dat niet genoeg is. Er wordt gekeken naar extra opvangplekken, zegt de staatssecretaris voor asiel. Dan hebben we het dus over verbouwen van locaties, of het creëren van nou ja, grotere plekken waar we inderdaad 1.000 of 1.500 of 2.000 mensen kunnen opvangen. Maar waar zijn er nu dan locaties waar je 1.000, 1.500 mensen kan... Nou, dat gaan we nu met elkaar, met name Hugo de Jong en ik, inventariseren en bekijken. Er wordt ook gezocht naar Oekraïnse leraren, zodat kinderen snel naar school kunnen. En het wordt makkelijker voor Oekraïners om hier aan het werk te gaan. Het kabinet wil regelen dat ze vanaf 1 april geen werkvergunning meer nodig hebben. Voetbal dan, het is een fijne avond voor PSV. De club is door naar de kwartfinales van de Conference League. Na 10 minuten kwamen de Eindhovenaren op voorsprong tegen Kopenhagen. Ze wisten de Denen uiteindelijk met 0-4 te verslaan. Een veel betere prestatie dan de 4-4 vorige week in eigen stadion. De wedstrijd AZ tegen Bode Glimt, ook voor een plekje in de kwartfinales, is nog bezig. Grote stukken staal op een rotonde of felgekleurde beelden op een plein. Niet iedereen is liefhebber van moderne kunst in de openbare ruimte. En in België is dat niet anders. Wij vinden dat heel lelijk. Dat heeft 100.000 euro gekost. Ja, het is, het is wel duidelijk dat het hier niet direct thuis hoort. Dat ja. is voor En als de zon schijnt, reflecteert dat. Geweldig, hè? En het is niet aangenaam om naar buiten te kijken. In Oostende kwam het zelfs tot een rechtszaak, omdat buurtbewoners wilden dat een kunstwerk weggehaald zou worden. Om dit soort dingen te voorkomen hebben ze nu wat nieuws bedacht, kunstbemiddelaars. Eén van hen legt aan de VRT uit wat ze doen. Meenemen in het proces en meenemen in de betekenis van het werk dat gemaakt wordt. En ook meenemen in de vragen die uh, de kunstenaar stelt. Dat geeft de kunstenaar de ruimte om zijn werk te maken. En de bemiddelaar die knoopt de, de koortjes aan elkaar uh, die specifiek zijn voor die plek. Het weer nog. Het koelt snel af vanavond. Vannacht gaat het zelfs een beetje vriezen landinwaarts. Morgen zonnig en iets warmer dan vandaag. Namelijk 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal prima doorrijden... maar er staat nog één file die nog best wel veel vertraging veroorzaakt. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Je hebt daar nog bijna een kwartier extra reistijd.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 Jane. Welkom bij uur nummer 3. En dit uh, nummer uh, Strong Woman een vormt, van, uh, vormt een EP. Uh, tenminste, die single die, die zal daarop uh, terug uh, te vinden zijn. En Kites Arcane komt uit Amsterdam. Um, dan moet ik even kijken wat, uh, wat daar... Uh, Ripples heet uh, de EP. Ik heb hem inmiddels al uh, wel binnen. Maar ik uh, mag er nog even geen gebruik van maken. Want... Volgende week. Dan, uh, dan gaat die EP dus echt uh, uh, in... Uh, ja, min of meer uh, wordt hij uitgebracht. Ik kom bijna de zin niet uit. Maar dan brengt hij hem officieel uit. En er staat uh, volgens mij ook nog één single op. Of één nummer op. Uh, die uh, dan nog niet uh, te horen is uh, geweest. En ik mag hem op de avond uh, voorafgaand aan uh, de, de release van die EP. Mag ik hem laten horen. Dus dat uh, volgende week. Ehm... Um, Mits dat allemaal wel goed gaat in de wereld. Hè? Want uh, ik leef uh, tegenwoordig bij de dag. En uh, dus ik, uh, ik zeg altijd, ik klop het even netjes af. Maar goed, uh, voor de optimisten onder ons zeg ik, uh, zeg ik ook bij... volgende week is er wederom live muziek. En dat is er nou beginnen, want dat is Jacob D. Edward. Die komt volgende week. En uh, ik uh, ga je nu alvast uh, verklappen dat er een cover uh, in zit van Francis Album Blake. Dus dat, uh, dat zit er niet in. En welk nummer dat is, dat gaan uh, we nog even voor ons. Maar uh, er, komt een, uh, er komt een cover. Uh, komt eraan. Ja, het, is nou, uh, het, leg, het lag op een gegeven moment op straat. Wat, wat, wat, het is toch wel een beetje een interessant verhaal. Eventjes. Uh, ik, ik, ik luister Vink uh, bijvoorbeeld uh, op de zaterdagmiddag naar een radioprogramma dat heet Zwaardvis uh, met uh, Willem de Waard. Uh, dat bruggetje kan ik zo uh, slaan omdat er uh, iets klaarstaat wat met hem te maken heeft. En uh, op de maandagavond uh, zitten uh, bij de lokale omroep van Volendam... Uh, twee heren, Roy de Smet en, uh, en Kees Meijzer. En die Kees Meijzen die vroeg op een gegeven moment... Uh, want ja, hij uh, liet een uh, nummer horen die... Uh, die Jacob die Edward op zijn, op zijn sociale media profiel. En toen zei hij, ja, die moet je koffer in... maar er komt al een koffer, zei Jacob die Edward van Francis Alban Blake. Ja, waarmee de verrassing eigenlijk min of meer een beetje is verdwenen. Maar het enige wat, wat de personen nog niet weten... is welk nummer het van Francis Alban Blake gaat worden. Dus dat is volgende week. Maar die gaat hem sowieso hier horen. En wat uh, dan ook nog uh, heel erg grappig is, uh, is uh, het verhaal van Willem de Waard. Want die uh, doet vanuit Radio Capelle dat uh, programma Zwaardvis. En afgelopen week hadden we een van die oprichters uh, van dat uh, programma. Dat is uh, Johan Visser. Uh, en hij vormt een onderdeel samen met uh, Selma Pelen, uh, uh, mankers En ze hebben ook een vrij recente single uitgebracht... Uh, en die single hoor je nu. En dat nummer dat heet The Hunt Begins. En die dagen is het de beurt aan Mountaineer. When the this. wat ze vorige week hebben uitgelegd over de naam. En dit is het uh, laatste nummer wat ze hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet The Hunt Begins. Uh, het is uh, tijd om Mountaineer nog te horen. Want er zijn nog uh, twee nummers uh, die hij gaat uh, spelen. En één van de nummers waar hij mee begint is Halo, Big, en dan Bird. Big Bird. and somewhat out of speed. Aan het uh, eind van deze live sessie. We hebben er nog één. En dat is Baltimore. Dat uh, klinkt als een stad in Amerika. Yes. Uh, ben je er ooit geweest? Ja, ik ben er een keer doorheen gereden. Hm. Langs gereden. En uh, een paar jaar geleden was daar een, uh, waren er rellen in de stad. En toen... Uh, allemaal gezeik. Mensen die, uh, nou ja, de, de, de, de grote groep mensen die uh, gediscrimineerd, die het heel slecht hadden. En die zijn toen een soort, wat waren rellen, flinke rellen, een aantal doden. En toen, uh, ja, toen zat het in mijn hoofd. En toen een paar dagen later, en toen zong ik een liedje. En kwam ineens die tekst naar boven. En Baltimore. Oké, okay, we gaan hem <laughs> horen. Baltimore, de laatste van Mountaineer. I'm you know Um, we gaan zo dadelijk nog even met hem praten. Maar dat doen we uh, eerst uh, met een uh, stukje muziek wat we doen. Um, en we hebben ook nog een telefonisch interview. Um, want eerst uh, deze mensen van Lorena en de Tide. En daarna gaan we Lorena zelf even bellen over uh, het uh, album wat, uh, wat nog niet zo lang geleden is uitgebracht. En dat nummer wat je nu gaat horen heet Runaway. De Tide en het nummer dat heet uh, Runaway en wat altijd weer heel erg leuk is, niets is zonder een bepaalde reden, want we hebben Lorena ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Hoi. Um, ja want uh, de band uh, heeft uh, jouw naam en de Tide, dat is uh, nou ja, de rest van de band eigenlijk. Ja, Toch? klopt. Ja, de Tide zijn uh, Charlene op keys, Michelle op gitaar, Carlos op drums en Jeroen op bas. Ja, uh, je zegt Jeroen op de bas. Maar ik weet dat er nog, uh, nog een hele bekende Jeroen... Uh, tot voor kort uh, deel uitmaakte van je band. Ja, ja, ja Jeroen Boy, uh, ja. die jij denk ik kent van de scene. Of Roberto Giacchetti. Precies, ik weet dat dat, uh, dat dat het verleden is. Uh, vooral uh, in de tijd dat ik uh, net een uh, gassie van de jaar of 17, 18... Toen uh, speelde hij uh, uh, met, uh, met die andere jongens uh, in, uh, in, in die band. Want ik denk dat wij generatiegenoten van elkaar zijn. Zelfs bijna leeftijdsgenoten. Dus, dus ja, dan kan je al nagaan hoe lang dat uh, al uh, loopt. Ja, dat valt mee dus. <laughs> ja. Maar uh, ja, maar, uh, ja uh, hoe, uh, laten we eerst even... Hè, hij heeft al afscheid uh, genomen van de band. Maar hoe, ja. hoe, hoe, hoe is hij bij die, bij die band uh, toen terechtgekomen? Oké, okay, dus uh, Jeroen is een hele goede vriend van mij. Ja. En uh, ik ken hem al sinds mijn vijftiende, denk ik. Mm -hmm. Al jaar of tien. Ja. En ik heb bij hem echt een van de eerste dingen die ik in de muziek heb gedaan... ...was een workshop bij hem voor jongeren... ...dat je een beetje leert samen in een band te spelen en zo. Ja. En uh, dat is eigenlijk een traject wat je in een half jaar doet en ben je klaar. Maar... Uh, ik heb eigenlijk altijd contact nog gehouden met hem. En hij heeft nog bandjes gecoacht waar ik in speelde en zo. Ja. En nou, we, hadden, we hebben ja. een, hele goede, een hele goede vriendschap. Ja. En um, op een gegeven moment uh, speelde ik met, uh, met de gitarist uh, Kai Imming. Uh, speelden we een beetje singer-songwriter dingen. En uh, ik ging ook naar Jeroen toe. En ik zei: Ja, ik, ik wil toch wel een band echt nu beginnen een beetje van het singer-songwriter-achtige af. Omdat ik gewoon heel erg van bandmuziek hou, ook zelf. Ja. En, uh, omdat ik ook van hem heb geleerd eigenlijk hoe leuk het is om in een band te spelen. Ja. Dus, uh, en hij heeft altijd al een beetje een soort van mentalrol gehad... Uh, in mijn muziekcarrière. Ja. Dus hij zei van, nou weet je, uh, ik ben een drummer nu... Ja. en we zoeken gewoon nog wat andere muzikanten en... Um, we kijken gewoon hoe het loopt. Uh, en als het een beetje op zijn pootjes landt, dan, uh, ja, dan kan je zonder mij verder gaan. Ja, en dat is inmiddels dus nu gebeurd. Want uh, ik neem aan dat er uh, nu een opvolger voor Jeroen Boy is uh, gevonden. Ja, klopt, klopt. We hebben nu Carlos uh, Villa. Een uh, hele, hele lieve, jongen, goede drummer, enthousiaste drummer. Ja. En uh, ja, Jeroen die heeft ook altijd heel veel eigen projecten lopen. Ja. Uh, naast dat hij nog steeds workshops echt voor alle leeftijden organiseert... Uh, speelt hij ook in verschillende bands. Ja. Uh, dus het was, ook al, het was alleen maar logisch. en uh, We begrepen het. Het was, ja, uh, het was ja. goed. En met Carlos hebben we nu echt een super uh, vervanger. Dus. Ja. Uh, dat, dan betekent ook uh, dat jullie uh, dat ook uh, duidelijk in de praktijk aan het uh, brengen zijn. Want OpenSea die is vorige week verschenen ja klopt hè dat, dat klopt. Uh, ja, ja uh, afgelopen weekend um, ja um, wat mij ook opviel uh, jullie hadden op een gegeven moment ook uh, de weg naar NH pop weten te vinden ja klopt ja klopt want uh, die, die uh, doen vaker uh, die, uh, ja een demo drop uh, dat is één ding maar uh, wat hebben jullie gedaan want jullie hebben er gewoon uh, jullie uh, Jij ja, single of, of wat dan ook hebben jullie naar NH-pop gestuurd. En die, die, ineens staat hij die op die playlist bij NH-pop. Dus ja, dan worden ja. wij ook wakker natuurlijk. Uh, ja, nou, wat we hadden gedaan, aanvankelijk ja. was een demo drop, Maar dat was al een tijdje terug. Want dat is voor een single die we een jaar geleden hebben uitgebracht, ja. Warrior. Dat is ja. echt het allereerste wat we ooit hebben gemaakt. Ehm mm. um, en die hebben we toen maar die demo erop aangemeld. En uh, nou ja, daar waren ze toen best uh, wel positief over, weet je wel. Veel goede feedback op gehad, opbouwende ja. kritiek, waar we echt wat mee konden. Dus wilden we ze ook wel laten weten van, hé, hey, kijk, we zijn nu een jaar verder. Uh, we hebben geluisterd naar wat jullie hebben gezegd en we hebben nu een plaat gemaakt ja. uh, met jullie feedback in ons achterhoofd. Ja. Dus ik denk dat het een beetje op die manier is gegaan. Dat ze dachten van, oh dat zit er in de playlist of zoiets. Ja, en nu is het album er, Open Sea. Heb jij ook iets met de zee zelf? Ik zag al wel wat plaatjes op de socials voorbij komen. Dat je echt iets hebt met de zee. Ja, het strand is mijn favoriete plek, denk ik. En het water specifiek. Ik hou heel erg ook van surfen en, en duiken. en Ja, de zee heeft gewoon altijd iets, vind ja. ik. En dat ja, past nu gelukkig in hoe wij uh, ons profileren als band. Past, is het echt een onderdeel geworden van, van onze muziek en ook van wie wij zijn, denk ja. ik. Ja, dat um, ik daarin terugkomt. ja want nou ja, uh, wij doen ons programma vanuit Zandvoort. Ja, ja. Uh, dat moet jou denk ik ook wel wat zeggen, of niet? Ja, hoor, zeker. Daar ga ik wel surfen van de zomer. Kijk, zie je. Dat is altijd, dus naast het: uh, we, we, we, we hebben iets met uh, wielen en motoren. Maar we hebben ook iets met uh, surfen en, uh, en ik... Ja, ja, ja jullie ja. hebben goede golven, ja zeker. Kijk, kijk, kijk dat horen we graag. Uh, <laughs> uh, dus op een durfsportlocatie, want daar hebben ze het hier binnen de gemeente Zandvoort over. Dan moeten we natuurlijk nog wel afwachten ja. of dat ook inderdaad gaat gebeuren. Sinds uh, gisteravond hebben we een hele andere uh, verkiezingsuitslag. Dus uh, hoe dat uh, gaat lopen. Maar er wordt wel over gesproken, over durfsportlocaties. Ben je er dan voor te porren, uh, als dat uh, hier uh, komt of niet? Ja, zeker. Daar ben ik bij. Ja. Uh, wat, wat, wat vind je daar nou... Uh, even een zijstapje van het uh, de muzikale... maar wat vind je er zo aantrekkelijk aan? Aan de uh, uh, manier van sporten op, uh, op het water? Uh, ja, dat, daar kan ik een heel lang antwoord op geven... maar ik zal het een beetje kort houden. Ja, ja. Uh, voor, voor mij het geeft me echt een, een gevoel van rust... en ook uh, van vrijheid. Hmm. Uh, ik heb zelf ook... Uh, um, Tussen 2020 en de, de helft van 2021 ben ik veel in het ziekenhuis geweest, in Beverwijk. Ja. En dat ligt echt vlak naast Wijk aan Zee, wat oh, eigenlijk pop. een beetje mijn vaste surfspot is. Ja, um, ja en dat, he, dat heeft mij echt wel geholpen op bepaalde manieren. Mm. Dat daar gewoon, daar is het altijd rustig... Um, en, en oké okay ofzo. Je ja. kan daar gewoon zijn. Je hoeft, ja. je hoeft daar helemaal niks. Oké, nee, oké. Okay, okay. ik, snap, ik snap wel een beetje. Dus het is een beetje ik je, je zinnen verzetten. Ja, ja, ja, ja, ja, goed. Je kan je zinnen verzetten. En dat uh, is natuurlijk weer uh, van, ja, een uh, voordeeltje als je met uh, muziek uh, weer bezig bent. Toch? Of niet? Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, het, het versterkt elkaar in, de, in dat uh, opzicht. Ja, ja. Um, Opensie, hij is nu net uh, bijna een week uit. Maar uh, hoe zijn de reacties uh, erop uh, op, uh, op het album? Uh, tot nu toe positief, gelukkig. Ja. Uh, ja, wat ik, wat ik leuk vind is... Um, ik was een beetje waar ik bang voor was voordat het uitbracht. Laat ik dat eerst even vertellen. Uh -huh. Is dat het moeilijk is om een genre aan te wijzen voor onze band. Uh -huh. Want onze bandleden, wij komen... ...uit andere muzikale achtergronden. We hebben country, funk... Hmm. ...pop, alternatieve rock... Um, ...en iedereen voegt natuurlijk... ...zijn eigen ding toe. Hmm. Dus... ...wat hebben we nu? Een album waar je... ...makkelijk vijf, zes genres in hoort... ...denk ja, ik zelf. Ja. Maar ja, hoe dat valt bij een publiek... ...kijk, als je van pop houdt, hou je niet... ...per se van dit album. Of als je van funk houdt... ...ook niet. Nee. Dus... Uh, ...ja, het kon een beetje... ...alles of niks zijn, want... Ja. Het zit overal een beetje tussenin. En ja. gelukkig vinden mensen het wel, wel leuk. Ja, ja ik, ik zelf vind het een uh, verfrissend album. Dus uh, wat dat gaat, uh, helemaal nou, oké. Okay. Ja, kijk, dat is Kijk, dan zet ik weer even die pet uh, van 3 voor 12 Noord-Holland op. Uh, maar uh, het is ook niet uh, voor niks dat we dat eventjes onder de aandacht hebben gebracht uh, daar. Dus, uh, dus dan, uh, in dat opzicht uh, denk ik, ja, het, uh, het is uh, de veelzijdigheid uh, die jullie ook sterk maakt. Vind ik tenminste dat. Okay. Nou, ja. dankjewel. En dat is ook hoe wij het voelen, zeg maar. Iedereen ja. heeft echt zijn eigen ding, een eigen inbreng en maakt er iets unieks van. Uh, maar ja, het is altijd even spannend om te kijken hoe dat bij elkaar komt. Mm. En natuurlijk wat het publiek ervan vindt. Ja. Dus dat jij het als iets goed ervaart, dat uh, vinden wij alleen maar fijn. Ja, um, nou ja, goed. Uh, even nog voor de mensen thuis. Uh, zijn jullie nog ergens te vinden op het wereldwijde web? Jazeker. Ja, je kunt ons uh, vinden overal, denk ik. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. Noem het maar op. Ja, overal. Overal. Um, Lorena en de tijd. Zeg ik het zo goed of is het Lorena en de tijd? Ja, het is eigenlijk gewoon Lorena. Oké, Lorena. Ja, want ja. Ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik ben ook uh, denk ik van. dat ik het goed zeg, maar. Uh, ja, je, je corrigeert ja. het eventjes. Dus Lorena en de Tijd. Um, ja. We gaan uh, nog even één nummer horen uh, van het album. En dat is uh, het nummer May fair. Met meever, en uh, het grappige was op een gegeven moment. Uh, zit ik nog even in een telefoongesprek? En echt 10 uh, seconden voor het uh, einde van, van dit nummer, meever uh, heb ik uh, neergelegd. Dus dat uh, ja, nou, vroeger ging ik daar altijd een beetje van stuiteren, maar uh, tegenwoordig doe ik dat niet meer. Uh, Marcel, uh, het, uh, het zit erop. Uh, allereerst, vond je het leuk? Ja, zeker. Ja. Ik, uh... Leuk om hier te mogen zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja. En dank voor uh, alle aandacht die jullie hebben... voor uh, Nederlandse muziek. Ja, ja want er is, er is heel veel in ja, Nederland. Ja, zeker. Uh, dat uh, blijkt dan maar weer. Uh, nog één ding, want er zit ook nog een... Ook, uh, want uh, Lorena is een van de mensen die graag op het water zit... Uh, maar ja, je hebt ook een sportief randje. En dat raakt wel een beetje hier uh, wat er in onze achtertuin uh, ligt. <laughs> ja, want je bent een beetje een liefhebber van, uh, van de automobielen. Ja, in, uh, ja. ja, ik heb niet zoveel meer auto's. Maar met die uh, Formule 1, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Ja? Dus uh, ja, ik, ik, ik kom nooit in Zandvoort. En ik heb nog nooit een race gezien. Nee. Maar ik vind het toch wel leuk dat hier dan zo'n foto van Jan Lammers hangt. En, en dat we hier vlak achter het, het circuit hebben. Ja, ja, ja, ik ben er de afgelopen maandag nog geweest. Dus, uh, ja, dat wat is Vanwege van de Red Bull Lounge. Maar als jij dan toch als Formule 1 liefhebber... hoe uh, denk je dat uh, dit komende weekend uh, eruit uh, gaat zien? Voor, uh, okay. Moet ik er uh, als we het dan, dan toch uh, eventjes erover hebben? Want, uh, ja, nou ja, alles is anders. Hè? Nieuwe regels, uh -huh. uh, nieuwe auto's. Dus we weten het niet. Maar ik denk gewoon dat het zondag weer uh, Mercedes, Red Bull en Ferrari wordt. Die gaan het uh, onderling uitmaken. Uh, ja, ik hoop natuurlijk Red Bull, Ferrari, Mercedes, maar ik ben bang uh, Mercedes. Ja. Hebben, ze, hebben ze weer uh, volg je het een beetje in dat opzicht ja, ja, dat, ja, ja. Je, dat je dan uh, kijkt ja. ja, ja. Want, uh, want, die, uh, want die Hamilton die zei op een gegeven moment nah, wij zijn nog niet uh, de grote favorieten nee geval. maar dat zei die vorig jaar en dat jaar daarvoor ja. en dat ja. zeggen ze al zeven jaar lang maar volgens mij hebben ze honderd kilo zand van, uh, ergens <laughs> gestopt ja, wat, wat, <laughs> ik, wat ik wel altijd dan hoor uh, die andere twee uh, Verstappen en Sainz ooit nog eens een keer bij elkaar samen gereden bij uh, Toro Rosso heette het toen nog ja. De tegenwoordig al wat tauri, maar uh, die, uh, die zeiden ja, daar heb je die jongens van Mercedes weer. Dan uh, beginnen ze weer uh, te, zeuren, weer te dat, uh, dat, zeuren dat ze ja. niet uh, de, in de favoriete rol. Ja. Maar uh, als ze er uh, dit komend weekend, dan staan ze er gewoon weer. Absoluut, dus, Q1, Q2 nog niet, maar dan Q3, <laughs> dan nee. Goed, het uh, dat was het, uh, het sportieve randje. En dan nog eventjes uh, het muzikale uh, gebeuren. Want uh, uh, ja, het mag weer uh, spelen. Uh, ja. Staan er nog uh, optredens in de planning? Ja, zeker. Wij spelen uh, 23 april op uh, Record Store Day. Mm. En dan in de Plato in Utrecht. Oh, het is, uh... Om 1 uur. En dan om 4 uur geloof ik in de Plato in Apeldoorn. En om 6 uur in de Plato in Deventer. Zo, zo. 28 mei spelen we in de Nieuwe Anita. Een dat is in Amsterdam. Ja. In Amsterdam. Ja. En de avond erop zitten we weer bij de radio bij Leo Blokhuis op Radio 2. Boe! Dat, uh, nou, er zitten hier heel vaak uh, mensen ook uh, die bij Leo Blokhuis zijn geweest. Dus uh, Paul Bond is er een van. Ja, ja. Uh, Ruud Hauweling is er een van. Ja. Dus uh, ja, en uh, we hebben niet zo lang geleden hebben we Melle gehad, maar die zat dan niet bij... Leo Blokhuis, maar wel bij Jan-Willem Roodbenen en bij uh, Giel Beelen. Dus uh, ja, er dus ja, uh, dus, zitten wel mensen met een uh, Radio 2 ja, achtergrond. Ja, ja, ja leuk. Dus, dus, dus, uh, uh, uh, we... uh, en die recordstore day, je noemde Utrecht, de Plato Utrecht. Volgens mij zit, uh, loopt daar ook Enebo Menning uh, rond, want die staat uh, daar wel eens achter. Dat is ook een muzikant, weet je dat? Oh nee, dat wist ik niet. Nee, nou, goed, misschien dat die toevallig op die zaterdag rondloopt. Uh, ja. Maar uh, die maakt zelf ook muziek. Dus oh, ik dat dan wel goed. Nou. Uh, dank voor je komst. Graag gedaan, ja. En uh, heel veel plezier de komende tijd. Gaan we doen. En uh, we we graag op de hoogte. Graag tot een andere keer. Yes. Ja. Uh, dat was uh, Mountaineer. Wij nog even verder met uh, de muziek. Uh, floodlines. Dat is uh, wat, uh, wat wel eens uh, genoemd. Stuiteren, want het is Bright Lights, Long Nights. En let uh, vooral eventjes op, uh, op het banjootje in, uh, in dit nummer. Want dat uh, is uh, wel de kietel in dit nummer. No, my love's got right, yo. But at least you can say that you try. With the colors and the red cells With the markings up to my mind I'll keep my distance for a little while But remember any words you said As you move along your roads There's truth inside you Sorry, didn't say that you made up your mind. Next time I'll Be a Man, we both will serve I'll give up anything for you, it's the last that we could try. So hold that close, or stay in court. I won't miss you, you will miss me, but you won't come home. So do what's best, or stay in Seven, but well, might be alone for a while. Yeah. waren dat en uh, met hun, uh, hun single die ze hebben uitgebracht uh, de TV Celebrity uh, wil je dat uh, berichten uh, nalezen kan je dat uh, doen op onze website uh, www.altfm.nl daar uh, staan meer dingen op Bijvoorbeeld uh, wat betreft het verhaal wat wij hebben gedaan over de Rob Acta wordt Daar staan ook de interviews op die we vanavond hebben uitgezonden. Uh, maar die staan ook uh, in een artikel in, uh, op de, de website. Um, over die, uh, de anesthetics. Uh, die jongens die komen uit uh, Limburg. Uh, en dit, dit nummer is een beetje de opmaat naar een album wat ze nog later uh, dit jaar gaan uitbrengen. Uh, 1080. Uh, denk dat dat meer uh, verwijst uh, naar de resolutie van bijvoorbeeld bewegende beelden. Want uh, dat uh, gebeurt nog wel uh, vaker dat, uh, dat dat het uh, geval is. Uh, 1080. En die gaan ze uitbrengen bij Gentleman Recordings. En dat is een uh, bekend label. Want uh, daar uh, heeft uh, bijvoorbeeld ook uh, de Grenadiers hun uh, werk op uitgebracht. En bijvoorbeeld ook Guy Peck. De man uh, die uh, bij de Grenadiers de drumsticks heeft uh, bediend. En niet te vergeten, Lacet die een onderdeel vormt met uh, Low Edict Sound System. Nou, dan weet je ook een beetje, ook, uh, een beetje uh, uit uh, welke richting dat uh, waait. We gaan nog even iets doen met een gezelschap uit Horen. En dat is Westtone en ook die zijn bezig met nieuw materiaal. En dit is ook al een voorpost daarvan. Get Your Kicks. Dat was hem, deze nieuwe van Westone. Tenminste, nieuw. Hij is alweer een tijdje uit. Maar deze week kreeg ik een beetje berichten van Westone. Maar het is wel materiaal wat binnenkort meer. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, er komt binnenkort meer materiaal van. En dit is eigenlijk een beetje het, het voorwerk wat daarvan te horen is. Get your kicks! Uh, nieuwe single. Um, hij heeft uh, vorig jaar nog, uh, nog iets uitgebracht uh, uh, in september. Dus, en dat is ook veelvuldig uh, te horen geweest op uh, bijvoorbeeld de internet, uh, radio's en Indie XL. Uh, deze uitzending uh, zit erop. En uh, dan gaan wij afsluiten met een klassieker. Want het is eigenlijk ook een klassieker. En dat is dit hele fijne nummer van Alaska. Uh, 2012 uh, brachten zij het album Actors and Liars uit. En dit wil ik nog wel eens op gezette tijden spelen. En nu komt het weer eens zo uit. Never Cry Wolf. En straks veel plezier met Nashville Radio. Dag.